Over al hetgeen Vlamingen en Nederlanders van elkaar scheidt en bent. Welkom luisteraars, het is inmiddels lente geworden en dit is aflevering nummer 7 van onze ARL Antwerps Rotterdamse Liga podcast. Deze week hebben we weer een uh, volle uh, pak uh, onderwerpen voor u. Vorige week is de uitzending helaas uitgevallen, want uh, niet iedereen kon. Hè. We hebben ook nog een bedrijf wat we hier moeten runnen en uh, soms uh, is er gewoon wat tijd tekort. We zullen ons best doen echter om u toch iedere week van een nieuwe show te voorzien. Uh, wat hebben we deze week? We hebben een allerardig spraatcafé met Jos Somers en Fouke Tiemensma, respectievelijk uit Antwerpen en Rotterdam. We hebben ook weer een uh, volgepakte cultuuragenda de Happy Few zijn weer bij ons terug en die hebben dadelijk iets te doen met een telefoon uh, ook Heinrich Teutelbaum die gaat vandaag rappen, ik zou zeggen besteed daar zeer veel aandacht aan uh, ja, dus nou ja ik zeg al een hele volle uitzending, u kunt ons bezoeken op soundwithvision.com slash ARL, u kunt ons ook e-mailen op arl at soundwitvision.com. laat ons weten wat u ervan vindt misschien wilt u zelfs wel meedoen in het café het kan allemaal, een volle cultuuragenda, Teutelbaum, Happy View een café, alles zit er weer in en we gaan meteen aan de gang met de agenda Beste mensen, ARL, de aflevering nummer 7. En ook alweer de zevende cultuuragenda. De tijd spoelt zo snel onder je door en er is zoveel mee te maken en laten we deze week maar eens beginnen in Rotterdam. Ja, en hier is Rotterdam. En ik heb al om te beginnen al een, een voordeeltje: uitgaan voor de helft van de prijs. Rotterdammers kunnen sinds maart voor half geld naar het theater. Bij de speciale last-minute ticketbalie van het Rotterdamse uitbureau... in de hal van de Centrale Bibliotheek, dus op de Hoogstraat... worden iedere donderdag, vrijdag en zaterdag kaartjes... met 50% korting verkocht voor voorstellingen voor diezelfde avond. Ruim 20 theaters en concertzalen in Rotterdam doen mee. Uiteraard blijft het altijd een verrassing wat er in de last-minute kaartverkoop komt. De aanbiedingen worden dagelijks op donderdag, vrijdag en zaterdag... om 12 uur bekendgemaakt op de site van het Rotterdamse uitbureau. En op een bord... In de centrale biep. De kaarten voor de avond zijn uitsluitend daar verkrijgbaar van tussen 12 en 5. Nou, dat is toch helemaal te gek, toch? Hé, hey. als je boekenwurm bent, dan kun je daar wurmen. Nou ja, wat denk je van uh, wat, wat, denk je wat een theater vandaag de dag kost? Ja, ja toch? nou, wat kost een theater vandaag? Nou, een avondje naar de opera of zo. Dat begint uh, vanaf 60 euro, denk ik. jongen, wat is er gebeurd, hè? Ja. We zijn allemaal beetgenomen met die euro hier. En wat heb jij in Antwerpen? Ik heb aanstaande zondag een heel simpele aankondiging. Dat is voor mensen die zo graag misschien wel met een kopje koffie en een slagroomtaartje. En dan gaan zitten genieten van operette en lichte klassieke muziek. Dat kan dus zondag 9 april. En dat is in het theatercafé De Rode Zaal van het Faculteater. Dus dat is echt op een zondagochtend nog eens net zoals vroeger, een eeuw geleden. Dan was dat ook hip, denk ik. Zo wordt alles weer terug hip. Dus nogmaals een aperitiefconcert. Zondag 9 april, opera, operette en licht klassieke muziek in het Fakkeltheater. En we zijn hier weer in uh, Rotterdam met Oost-Afrikaans swingen. De voorstelling, Negize Ndoto van de, The, de Theater Theatre Company uit Kenia, staat garant voor een avond vol Afrikaanse dans en swingende Afrikaanse muziek. Kigezi betekent enkel boeien en Doto staat voor dromen. Uh, Mumbu Kaigua, de belangrijkste theatermaker uit Kenia, vertelt met twintig Keniaanse en Tanzania Tanzaniaanse dames, heren, dansers en acteurs. de traditionele verhalen van Oost-Afrikaanse vrouwen. De theatermaker staat bekend als de eerste die een Afrikaanse versie van de Vagina-monoloog op de plak bracht. Oh Kigezi, Doto is onderdeel van het Wereld Muziektheaterfestival. Dat nog tot, tot en met zondag 23 april in theaters in Nederland en België plaats heeft. Rotterdamse Schouwburg. Maandag 3 april, Cordova. Hé, hey, dat lijkt me ook heel leuk te doen. En uh, dan heb ik nog iets voor mensen die graag hele nachten uh, wakker blijven en kunst ervaren. Dat is een heel interessant filmfestival. Het is een erg kort filmfestival, maar het zijn ook allemaal kortfilms. En dat zal te doen zijn uh, woensdag uh, 5 april aanstaande. En dat zal zijn van half 8 tot 1 uur s'nachts. In de grote zaal film. En uh, dat gaat kennelijk vier dagen door. Uh, dat heet de kortste nachten. Het filmfestival waar u de film meemaakt. Op 5 april zal Nicolas Provoost, De winnaar van de prijs in 2005. Zijn nieuwe kortfilm laten zien. En diezelfde avond krijgen we nog meer kortfilms. En uh, allerlei andere dingen. En het interessante is dat hier ook de regisseurs en de makers zijn erbij. En uh, een confrontatie tussen theater en film. Nou dan is dit uw avond. Dus de kortste nachten uh, in, uh, in Bergen in de zaal uh, in Antwerpen. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb dan nog het, de 25e editie van het Nationale Muziek uh, Museum Weekend staat weer voor de deur. Diverse musea organiseren activiteiten en rondleidingen die gratis toegankelijk zijn. Alright. Dat is aangenaam. gratis dus. Het thema dit jaar is de kunst van het weten. In het Wereldmuseum Rotterdam is speciaal voor kinderen het Wereldweetjesplein ingericht. Kinderen kunnen van alles te weten komen over Afrika, Azië, Amerika, Oceanië. Denken, doen en beleven staan centraal in de verschillende workshops, spellen en voorstellingen. Het museum is zowel zaterdag als zondag van 10 tot 5 geopend. Diverse musea zaterdag 8, zondag 9 april info www.muziekweekend.nl Oké, okay, en dan tot slot hier uit Antwerpen. Kar Karla's feestje. dat is theater. En, uh, in het Pechtheater. En dat kunt u vinden op uh, www.pech van PEG.be uh, En wanneer is dat? Zondag 9 april. Een keurig echtpaar in een keurige buurt organiseert een welkomstfeestje voor hun nieuwe buren. De kennismaking bij het eerste glas verloopt vlot, maar vele raad, uh, rondjes later wordt het Steeds moeilijker enzovoort. Carla's feestje is een hilarische bijtende komedie in pure 70-stijl. Dus uh, dat kunt u zien uh, in het uh, Pech-theater en uh, dat is in de Vliegendstraat 32 te Antwerpen. En wilt u boeken of meer informatie, uh, ga naar www.pech.be of kijk maar op onze site uh, soundvision.com/arl en daar staat ook al informatie. Perfect. Uh, wij gaan nu over naar uh, filmbespreking. En uh, daarna hoort u nog van alles. Afijn, uh, dat was weer de Cultuuragenda. Oké. Okay. Een interculturele podcast over al hetgeen Vlamingen en Nederlanders van elkaar scheidt en bindt. A.R.N. De moviepick van de week. Iedere week krijgt u een bijzondere film voorgeschoteld door onze redactrice Eugé. Regisseur en schrijver Steven Gaghan zet hoog in. Zijn film Syriana zit propvol verhaallijnen en schimmige deals. Nooit is zeker wie aan welke kant staat. Zelfs zijn hoofdpersonages weten vaak niet of ze de goede zaak dienen of puur uit hebzucht hun keuzes maken. Even in het kort, terwijl CIA agent Robert Barnes, gespeeld door George Clooney, de verontrustende waarheid achter het werk ontdekt waaraan hij zijn leven gewijd heeft, krijgt een jonge oliehandelaar, met Damon, te maken met een familietragedie en zoekt zijn heil in een vernootschap met een idealistische Arabische prins. Een zakelijke advocaat komt voor een moreel dilemma te staan tijdens de fusie van twee machtige Amerikaanse oliemaatschappijen terwijl aan de andere kant van de wereld een Pakistanse tiener ten prooi valt aan de recruteringsmethodes van een charismatische geestelijke. Allemaal spelen ze een kleine rol in het immense en complexe systeem achter de olieindustrie, onwetend welke explosieve impact hun levens op de wereld zullen hebben. Ook al is deze film fictie, toch geeft hij het gevoel dat zulke situaties in de internationale zakenwereld zeker kunnen en zullen plaatsvinden. De uitspraak, corruptie is waarom jij en ik hier rondparaderen in plaats van elkaar de hersens in te slaan om een stuk vlees. Corruptie is waarom wij winnen, klinkt afschuwelijk, maar zou wel eens heel dicht bij de waarheid kunnen liggen. Over deze film zijn de meningen verdeeld. De een noemt het een geslaagde docufilm die over vijftig jaar de waarheid is. De andere vindt hem traag, oninteressant, te moeilijk. Aan u de keuze. Vanuit de van de muziek, Heinrich Teutelbaum. Goedemiddag dames en heren, hartelijk welkom bij de rubriek van Heinrich Teutelbaum, deconstructivistisch muziekcriticus en erkend cacafoneticus. Deze week gaan wij een ander fenomeen aantonen, niet zozeer het stelen van klassieke muziek, dan wel het afspelen van klassieke muziek met naar overeen een rijmpje, het zogeheten rappen. Iedereen kent natuurlijk het R van Bach. Prachtige muziek van Johann Sebastian Bach, zoals ik al eerder zei. Dit staat in G, komt uit de derde suite en heeft als nummer BWV, oftewel Bach's Werkenverzeichnis 1063. Prachtige muziek, rustgevend en buitengewoon muzikaal. Ik zal nu laten horen dat deze prachtige muziek gewoon ronduit verziekd kan worden door een riemelarij die ritmisch meegesproken wordt tijdens het beluisteren van deze muziek. En daarbij is ook nog het drumbestel aanwezig. Zeer bizar. De versie is van de band Sweetbox met de bizarre titel Everything's Gonna Be Alright. Whoever thought de sun would come crashing down my life in flames my tears concrete we the the keeper's my book of life incomplete without you here alone sit and reminisce, sometimes i miss your touch your kiss your smile and meanwhile, you know I never Zeer ik zal demonstreren dat iedereen op deze wijze klassieke muziek kan verkrachten het is ronduit eenvoudig om op deze manier prachtige muziek te misbruiken. Iedereen kan dat, dus ik zal even een voorbeeld. Goedemiddag, dames en heren. Het volgende zal u interesseren. U denkt dat rappen is een trend die de ouderen dus niet kent. Maar vroeger had je Billy Alfredo en Rappen en Rijmen was zijn credo. Al die hiphop lijkt dus een trend, maar is dus al jaren bekend. Zo misbruikt men het klassieke muzikale domein voor Engelstalig Sinterklaas gereemd. Begrijpt u? Dus hierbij wil ik het deze week laten. Ik zal zeggen, een prettige dag verder. Een goede middag. Heinrich Dürttelbaum Over Al hebt geen Vlamingen en Nederlanders, van elkaar geen en ah, ja. Ja, daar. Kan ze, daar kan ze er mee op, zeg maar. Nou, daar had ik in verstopt een echte iPod. Nou, zo'n kleintje. Oh, zo'n nanopot. Nee. Een nanopot. Nee, <laughs> een hele kleine lesbier. <laughs> een <zo> nanopot. <laughs> Ja mensen, we zijn weer goedmelig bezig. Uh, u bent ja, weer ja. aangekomen aan de overkant van onze virtuele straten in ons virtuele café waar het virtueel gezellig is. Dit is ARL Café nummer 6. en uh, we zijn er allemaal uh, klaar voor een uh, goed gesprek. Allereerst, wie hebben wij als gast in Roger Canoy Mario? Nou ja, dat, uh, dat is Fouke, maar ik zou zeggen Fouke zegt zelf dat u hier bent. Uh, ik ben uh, Foucault Tiemensma. Ik ben al een hele tijd uh, woonachtig in Rotterdam. Van origine heb ik bouwkunde gestudeerd en uh, ook een beetje thuis in de architectenstien hier in de Randstad. En, uh, ja. Heb jij ook zo van die balkons ontworpen die wel eens na tien jaar ineens in elkaar flikkeren? O, oh, in Maastricht had dat. In Maastricht was, ja, het was dat. Oh, ja. <laughs> zeg eens, jongen, jongen. Wat voor... moet er van gebeuren om de mensen weer even een beetje wakker te schudden? <laughs> maar wat ja, okay. voor dingen bouw je zo al, zeg maar? Oh, dat kan van alles zijn. Dat kan, uh, kunnen kantoren zijn, woningen, uh, restaurants, ziekenhuizen, van alles. Uh. Oké, okay, en waar gaat je voorkeur naar uit? Naar uh, gevangenissen. Ja, is dat ja, leuk maar je om hebt je te zien? Weinig, weinig, weinig ramen, weinig problemen <laughs> met open woningtoezicht. Ja, hier uh, dit nog even in referentie naar onze vriend uh, meneer Adriaanse. Dat was de gevangenisdirecteur. Die de hadden directeur. wij uh, te gast hier uh, in de HRL podcast nummer 4 of zo. Ja, ja. ja. En uh, wat haal ik uh, uit de krant vandaag? De cipiers van Antwerpen gaan vanavond om tien uur opnieuw aan de slag, want ze zijn in de staking geweest. De gevangenisdirecteur. ...wordt voor twee weken op non-actief gezet. Hij zou de syndicale wetten met voeten getreden hebben. Het ging er dus om dat ze twee opdrachten tegelijk aan de bewakers gaven... ...en dat vonden ze te veel. Zij wow. eisten toen een vakbonds ingreep en dat werd geweigerd. De twee vakbondmensen werden eruit gegooid, de directeur. Nu wordt de directeur eruit gegooid, dus ik vroeg me af of dat, dat onze man was. Maar ja, nou, dat weten we niet. Maar het uh, blijft hier maar rommel in de gevangenis. Is het daar ook zo rommelachtig in uh, Rotterdam? Bij ons worden de gevangenen eruit gegooid en niet de directeuren. Nou ja, af en toe is er wel eens een brandje, dat is eigenlijk het enige. Een brandje hier. Uh, Toch? Ja, ja want, uh, wat wel was er nu met die, die bood, hè? Ja, wat was daar ook alweer mee? Die, in Rotterdam hebben nou, ze nou, allemaal ja, die gevangenisboten. Ja, van die drijvende baaiers. Ja, die man, is die vond de, zijn kamer niet altijd mooi. Die heeft hem ja. in brand gestoken, dacht ik. Ja, dat, dat, dat zaten dus uitgeprocedeerde zeg maar, asielzoekers. En inderdaad heeft volgens mij een, een Libanees of zo. Libanees, ja. En die heeft gewoon fikjes gestookt, naar nou, achteraf bleek. En dus, maar ja, dat was, bleek dus in feite eigenlijk zeer brandbaar materiaal te zijn. En er zijn er 13 of 14 overleden volgens mij, zoiets. Dus dat je nu op een boot was? Was ja, dat, was dat een... niet op uh, Schiphol? Het was op Schiphol. Ja, het was op een, Het was wel een drijvende bias, ja. toch? Nee, nee, nee, nee op Schiphol. een, een wel. In Schiphol oh. heb je, hebben ze zo'n noodbais gebouwd voor ja, ja, asielzoekers, ja, bolletjes, slikkers en zo. Maar op die boot in Rotterdam is ook iets aan de hand geweest. Alleen ik kan me ja. even niet herinneren wat. Ja, ja, ja. Daar liggen ze met, tegenwoordig met z'n achter in een zelf van 2x2 of zo. Ah, oh, ja. Je nou, ja, halen okay. of zo. Nou ja, goed, moeten we aardig ja, zijn mensen of zo. Ik ja. vind het wel een onderzoek ja. waard voor het Rotterdamse team om te kijken wat er precies aan de hand is. Ja. Mm. Toch? Gaan ja. we duiken in de wereld van de gevangenis. Precies. Nou ja, groet aan onze vriend Adriaensen Wij hopen maar dat hij niet de directeur is die hier afgezet is En anders heeft hij volgende week tijd om weer eens misschien mee te doen Oh, hij is hier afgezet Nee, in België klinkt het allemaal zo dramatisch Maar in feite is het gewoon een luxe situatie Die man die moet twee weken niet komen werken en heeft zijn volledige loon Dat komt gewoon op neer Zo is het Politieinspecteurs die op non-actief worden gezet Die krijgen twee jaar lang een volledige loon soms dus dat, dat klinkt allemaal erg in de, in de pers, maar uh, die mensen zijn zodanig goed beschermd dat je uh, dat uh, financieel raak je die niet gauw. Dus uh, op zich is allemaal... Het heeft alleen te maken met ego en, uh, en uh, eer, maar verder aan de boterham wordt niet geraakt. Dus allemaal niet zo heel erg. Oh, Oké. Okay. <laughs> In Nederland is dat ook zo met die ambtenaren. Die zijn overdreven, beschermd. Het ja. valt mij ook op als er... ja, dat gaat directeur. Veranderen. Dat gaat veranderen volgend jaar. Dat, dat, ze worden niet ontslagen, ze worden gesaneerd. En kunnen gewoon <lacht> in een andere tak weer directeurtje spelen. Totdat het daar fout gaat. Ja. Dat is hier vaak. Dat is natuurlijk een ramp eigenlijk. Maar... Uh -huh. dus jij het. zegt dat dat gaat veranderen? Ja. Volgend uh, dit, jaar willen de ambtenaren cao op de schop. En dan willen ze de ambtenaren zijn beschermde status afnemen. Oh. In Nederland. Mm. Ja. Ja geworden. Maar dat is net zoiets als die rente aftrekt. Daar beginnen ze nu over te lullen. Maar dat duurt nog 30 jaar voordat er iets gaat gebeuren. <lacht> ik hoop het, want dan is ja, mijn ja, hypotheek denk, weg. Ja. ja ik weet bij die ambtenaren dat kan inderdaad heel bizar gaan. Van hoog tot laag, dat hoorde ik van Fred, een vriend van mij, van ons trouwens. Die werkt op het museum van Land- en Volkenkunde. Nee, op het museum van, van Beuningen. En daar is dus uiteindelijk een, een suppoost ontslagen... omdat ze erachter kwamen dat hij in een niet gebruikte kamer in de gewelven... een stretcher had staan... waar hij dus regelmatig lekker een middagje, een nijltje ging knappen. Uh -huh. nou, dat is heel bizar natuurlijk. Toch? Te zot voor woorden eigenlijk. En maar maar dat kan dus blijft blijkbaar. We, we zijn er aan het voorstellen. En hoe zijn uh, en encounters met, uh, met de ambtenarij? Uh, nou, ik heb uh, wel uh, bij ambtenarij gewerkt. Maar dan als freelancer. En ja over het algemeen uh, ja, heb je toch wel het idee dat ze er een beetje de kantjes van aflopen. Ze hebben een goed salaris. Uh, ze kunnen nauwelijks of niet aangeklaagd worden. Uh, het is een beschermd uh, gebeuren daar. Beschermde die, diersoort. Uh, beschermde diersoort. En uh, ik heb me er nooit... Uh, Echt prettig bij gevoeld, want ik ben uh, ondernemer en dan moet je toch uh, ja, van andere kant moet je de zaken toch wel benaderen dan de meeste uh, hier in Rotterdam doen. Ja, een ja, ja. beetje inherent aan ambtenaarschap, dat is een beetje de easy way out natuurlijk. Het is comfortabel, je hebt mensen die daar ongetwijfeld voor kiezen, voor het comfortabele leven. Maar, uh, ik denk niet dat het een voor de hand liggende keuze is... als je echt door wilt denderen in het leven en dingen wilt bereiken. Toch? Zo is het, ja. Ja, ja denk ik ook, ja. Maar ja, je hebt ook soms van die ambtenaren die het toch allebei willen. Er is laatst toch in België ook zo'n oproer met iemand... die zo'n ambtenaar met een ongelooflijk huis. En er is nu toch zo'n hele... Schandaal met die toewijzen van die woningen en bouwvergunningen is er een of andere wethouder hier of een ambtenaar, een bouwambtenaar die echt miljoenen bij elkaar heeft gerijfd hier in de laatste jaren. Ja, dan hebben we het over fraude gewoon, hè? Dat is eigenlijk een andere categorie. Ja, met de omkoping, hè? Voor omkoping fraude voor de, ja. de ja. goedkeuringen van ja, ja. bouwprojecten. En dan uh, blijkt dat zo'n man uh, zo snel aanwendt en dat het allemaal zo makkelijk gaat... dat hij allemaal buiten is, uh, gewoon met een Jaguar aan het werk komt en zo. Ja, en die dingen. Ja, ja. Dus uh, ah, ja. Ja. het wordt de mensen denk ik wel erg uh, makkelijk gemaakt soms. Want uh, ik heb uh, een tijd gewerkt bij uh, de gemeente Ridderkerk... en er was een man die zijn eigen huis bouwde in de tijd. Dus die ging elke dag ging die even de ronde doen... Uh, de weg- en waterwerken uh, controleren. Maar dan fietsen die vervolgens door naar zijn eigen bouwput. om daar de rest van de dag uh, lekker bezig te zijn. <lacht> <lacht> dus in de baas zijn tijd gewoon zijn eigen huis gebouwd. Ja, ja. Juist ja, in alle tijden, <lacht> het, denk ik. Wat geen controle is. en daar ontbreekt het denk ik vaak aan. Er worden natuurlijk allerlei regels en wetgeving wordt verzonnen. Maar de controle die blijkt uit. Dus ja, dan heb je aan de regels, lijkt mij ook niet zo gek veel. Uh -huh, uh -huh. Ja, dat is de uh, Regels die moeten er zijn, maar je moet ze natuurlijk ook controleren. En als je dat niet doet, ben je fout bezig. Ja. Zijn we nog aan ja. onze voorstellen rond bezig? Vandaar dat er natuurlijk ook maatschappelen. Ja, we zijn het nog steeds aan het voorstellen. hoor. Nee hoor, dit is een café man. Dit <lacht> is wel bloedserieus. Ik lees hier in, uh, in een Nederlandse krant dat uh, het stadcentrum van Rotterdam zich steeds veiliger voelt. Bezoekers van het centrum in Rotterdam voelen zich veiliger en veiliger. Het aantal mensen dat nooit angstige momenten meemaakt stijgt van 66% naar 80%. Ook ondernemers ja. voelen zich goed. Uh, is dat uh, echt zo, jongens? Kunnen jullie dat merken daar? Ik weet het niet. Ik heb me altijd al veilig gevoeld. Ik heb nooit een onveilig gevoel gehad in de stad. Dus wat mij betreft uh, ja, uh, weet ik niet uh, wat er allemaal gaande is. Ik heb me altijd vrij uh, veilig gevoeld in de stad. He, eh, Mario? Ja, ja, ja toch? Ja, ja. Ja, maar waar komt dan die uh, ontzettende hype vandaan met uh, pastors nou, en... Dat... Ja, er, is, er, is, er gebeurt natuurlijk een hoop en het versterkt elkaar ook. Ik bedoel, het is ook een beetje de waan van de dag. Als je het vergelijkt, de cijfers, met uh, de werkelijkheid en de ons omringende steden en ook landen en dergelijke, dan valt het ook zo mee. Maar uh, mensen maken elkaar gek gewoon een beetje. Het is wel zo dat Rotterdam hier en daar natuurlijk de foute lijstjes aanvo aanvoert... Maar door de bank genomen vind ik het een hele relaxte stad. Gewoon. Zo is ik heb eigenlijk nergens moeite mee. Dat niet. Dat, ik, jullie hebben misschien wel de, die documentaire gezien van. Uh, uh, even kijken, uh, je hebt een tijdje geleden van Michael Moore, uh, hoe heet dat ding ook alweer? Uh, van de Fahrenheit 911. Ja, nou daar zie je dus inderdaad een beetje. Uh, uiteindelijk komt het in de, in de documentaire op neer waarom is men zo paranoia in Amerika? Komt dat door het vuurwapenbezit? En een vuurwapen gebruiken. Oh, dat was uh, co co Columbine. Columbine. Going for Colum Columbine. Oh, ja. Bowling for Columbine. En uiteindelijk, als je dan de, de, de documentaire verder bekijkt... dan is dat niet zo. Maar dat is gewoon de waan van de dag. Want in het, in het buurland Canada hebben ze gemiddeld evenveel huizen, evenveel vuurwapens, Dus daar heeft iedereen de deur open staan. Hmm. Dus, klaarblijkelijk... Uh, kan je het jezelf een beetje aanpraten. En ik denk dat dat in Rotterdam ook een beetje gebeurt. Maar het is nu relaxed aan het worden... Ik heb ja. maar geen, uh, geen problemen mee hoor met Rotterdam. Ik was vorige week nog in Rotterdam en ik vond het daar uh, best rustig. Ja. Ik had helemaal nooit het gevoel dat het uh, in een onveilige zone rondliep. Uh, wat me wel opviel was dat er een, een klein aanbod, uh, toch in die plek waar ik rondliep, een klein aanbod aan, aan horecazaken uh, was. Ik bedoel, ja. uh, café-restaurant, uh, waar met uh, twee collega's wilde rond uh, zeven uur iets gaan drinken en waar, waar in de buurt van die kubuswoningen... Oh ja, huh? oh, de dus, oude haven is dat. Ja. ja, en dat viel me op hoe weinig er was gewoon. Ik dacht, waar, waar zijn al die crew hier? En uiteindelijk zijn we in, de, in het café van de Openbare Bibliotheek terechtgekomen. Wat best gezellig was, maar toch bizar om in de bib uh, iets te gaan drinken. Naar België. Ja. Belgische norm is dat bizar. <laughs> was inderdaad, nou ja, wij zitten nu hemelsbreed denk ik 150 meter van dat café. Is dicht. Oh ja. Ik woon aan de markt in, in het glazen gebouw hè. Is het enorm grote plein? Lang en smal. Ja, ja, uh, ja. Dat is, dat, dat, nou, daar, daar kijken we dus nu op uit, min of meer. Um, en loopt daar nu iemand buiten? Ja, nou, er gebeurt best wel veel. Want, ja. Alleen ja, meer zomers en zo. Ja. Van dat plein heb je dus uh, de, uh, een, een periode in de zomer. Ik dacht, uh, uh, uh, tien weken of elf weken achter elkaar door Wednesday Night Skates. Dan staan die hier... Uh, op het plein 5000 skaters die wow. het allemaal onveilig maken in Engels. <tie> en verder er zijn er veel evenementen, het Caribisch carnaval enzovoort. Ja. Het is een beetje een evenementenstad, maar als stapstad, als echt lekker s'avonds stappen, is het niet veel in Rotterdam. Nee. Nee. Kunnen we beter naar Antwerpen gaan? Uh, ja. ja, daar is het veel meer. Maar het punt is natuurlijk ook: wij hebben natuurlijk ook niet echt een stadshart in die zin. Rotterdam is natuurlijk platgebombardeerd. Absoluut, hè. Uh -huh. en dus wat hebben we nu? We hebben nu een, uh, ja, hoe noem je zoiets? Een, een soort uh, uh, bedachte stad in plaats van een natuurlijk gegroeide stad. Want de grote dus dus, markt is daar vlakbij, geloof ik. Ja dat, ja, dat, ja, dat is ook zo. Maar dan, dat dan voel je niet dat je in het centrum van een grote stad bent als je daar staat. Nee. Uh, nee. Ja, ja als, je, als je naar het Schouwburgplein gaat, dat is dat is wel dan wat, wat een beetje als centrum aan voor. Het ah, ja. is niet zoals Amsterdam of Antwerpen, om maar even wat te noemen. Ja. En nee, al die beroemde straten van het Monopoly dan? En je bedoelt uh, de Col Single, dat is. Uh, de, de Blaak, is, 300 gulden. En daar heb ik ook nog gewoond. Acht jaar zelfs. Wauw. Wow. <laughs> ja, dat zijn allemaal doorgaande verkeerswegen. Mijn ja. oudste zoon gaat studeren in, uh, in, uh, in Rotterdam. Oh ja, Erasmus of zo. Aan de nee, Willem de Koning Academie. Oh, Achso? dat is bij mij schuin aan de overkant. Oh. Tjo, het okay. lijkt wel een dorp daar. Ja, het is een dorp. Ja, het is een dorp. <laughs> het is een, een hartstikke leuk wat hek. Uh, huh? Dat, ja, dat, maar, is, uh, dat is hier vlakbij inderdaad. Ja. Dat is uh, een hele beroemde academie. Oh. Hey Mario, jij had nog een ander issue met uh, bepaalde bewoners van uh, onze steden... Uh, hoe bedoel je is is dat uh, Nou, je had artikel? een hangbejaarder, hangbejaarde wat is dat ja je ja, legt dat eens is... uit leest dat eens nou, voor dat was, dat, was, dat was dus vandaag was dat zeg, op zeg maar op het galgenveld. Ja, is, ik, ik, ik, ik haal eventjes het artikeltje erbij maar dat is dus inderdaad gewoon eigenlijk te zot voor woorden uh, mensen hebben steeds meer last van hangbejaarden. Dat is dus nu inderdaad... Krijg steeds meer bejaarden. Uh, weet je niet meer wat ze met hun vrije tijd moeten doen. Ja, en in Oud Oude Pekela is het dus eigenlijk Oud een beetje uit de hand gelopen. En hebben ze dus daar uh, wat... Ik zal eventjes het artikel erbij pakken. Ze moeten verhuizen naar nieuwe Pekela of jonge Pekela. <laughs> Ja, ja, ja, maar ik, ik ben een beetje wezen surfen. Maar het, is dus niet, het was toevallig op journaal in Oude Pekela. Maar het, het, het is dus niet alleen in Oude Pekela, maar in diverse andere plekken ook. Dus die vriendelijke oude mannetjes bij zo'n plantsoen bij de fontein zijn nu een soort plaag geworden. Ja, ik zal het even voorlezen. Het ondernemers van het winkelcentrum De Helling in het Groningse Oude Pekela zijn groepjes hangouderen. Zo zat dat de gemeente besloten heeft tot een van voor bejaarden. De groepjes de bejaarden hielden het winkelende publiek nauwlettend in de gaten en loerden wat er zoal in de winkelkarretjes. Dit tot grote ergernis van niet alleen de winkeliers, maar ook van de klanten. Verder maakten de hangbejaarden met grote regelmaat al de niet grappig bedoelde opmerkingen naar de bezoekers van het winkelcentrum. En winkeliers stoorden zich vooral aan het feit dat de rondhangende ouderen het zicht op hun etalages ontnamen. Nou ja, oké. Okay. Dus ja. ze hebben een, een, een verbod Maar, maar wat, wat staat ons te wachten met die vergrijzende wereld? Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik zou zeggen luister even naar dit. Want dit kwam ik dan ook nog tegen. Uh, dat is dus een heel klein... Uh, het, is, het is dus op meer plekken. Ik zal het even laten horen. Als, als dat lukt althans. Ik moet even kijken of de techniek ons niet in de steek laat. Maar er zijn dus diverse... Een gehandicapten in Almere is boos op fastfoodrestaurant McDonald's. Zo'n dertig ouderen kregen gisterochtend te horen dat ze niet meer welkom waren in deze zaak. En dat terwijl ze die McDonald's al jarenlang gebruiken als ontmoetingsplaats om op de zondagochtend koffie te drinken. Maar de bedrijfsleiding wil niet meer dat ze daar als groep bij elkaar gaan zitten. De oudjes voelen zich behoorlijk geschoffeerd. Woordvoerder Leo Rocour. Nou, het probleem is dat wij als ouderen niet meer welkom zijn bij McDonald's op het Stadhuisplein in Almere. Nou, dit even, tussen, even tussendoor, jullie even kunnen het <laughs> ja, dat, dat dus, dus, Het is dus een plaag aan het worden. Als je naar de biep gaat, je breekt je nek over de rollators. Die juist en, bedoeld zijn uh, je dat... om je nek niet te breken? Ja, eigenlijk niet. Maar inderdaad, je merkt dus, dit zijn dus de eerste tekenen van de grote grijze golf waar we uiteindelijk zelf toe gaan behoren. Ja, ja. En dit, zijn de, dit is geen goed teken natuurlijk. Hè, dat dus nu al gemorrel uit de bevolking klinkt. Jeel, jeel. Van, hé, uh, hey, opzouten met die... Ja, ja. maar nee, het is natuurlijk... Uh, vroeger, uh, in al die, uh, al die vissersdorpjes... Uh, hadden ze ook al die bejaarden die altijd uh, uh, aan de haven gingen zitten op die banken. En het werd toen gewoon een leugenbank genoemd. Ja, uh, ja, daar zat alleen geen rollators bij. Maar daar hadden ze een stok. Nou, daar kon je ook hele enge dingen mee doen natuurlijk. Je kunt zo'n rollator eigenlijk... ook zien als een soort... Terugkeer naar een gedeelte van je leven waarin je, ja. de ja, maar, kinderwagen ja, mocht duwen of zo. Het is, een, het, is no het. is nostalgie, dan duwen ze alle 300. Ja, Vroeger ja. mochten ze het niet van een vrouw. Nu mogen ze een rollator eindelijk duwen. Zet er dan een kind voor en dat mag ineens wel. Ja, Kijk, op opa met een kindje. Het uh, ja, is ja, zo Maar waar te... ja, zijn ja. de ouderen hier in België? Want die zie je ze niet hangen. Nee, hey, in komt België, niet. Dat het... de... Help. niet. <hijnen> hey en, ja, goed, komt je, volgens mij door de infrastructuur. Want als ik naar Antwerpen kijk. en je bent daar oud en grijs. en je bent aangewezen op je scootmobiel. dan moet je, er, moet je een versie regelen met Ruppersband. Ja, absoluut. <hijnen> absoluut. Nee, die komen ja, nu buiten, eh, denk op, ik. Grote poppet, <hijnen> ik grote geloof ik. Ja, maar ook heel kapot. en uh, nergens makkelijk. Uh, ja, blijf in de microfoons praten, jongens. Geen invalide oversteekplaats in Antwerpen. Uh -huh. nee, nee, dat nee. zijn dingen die uh, nou, achterblijven wat, nou, wat de je hebt, Rotterdamse betreft. Ja, je hebt invaliderende oversteekplaatsen, dat wel. Nee. <laughs> Maar eh, hoe heet dat? Eh, hoe zit het? Zijn Belgische eh, oudere mensen anders, denk je? Dan... Ja, we hebben het over twee verschillende zaken. We hebben het over oudere mensen, enerzijds. En anderzijds over eh, mensen met allerlei handicaps. Omwille, al dan niet omwille van hun ouderdom. En wat de laatste betreft loopt België inderdaad achter op Noordelijke Europa, waar ik Nederland onder reken. Uh, wat betreft infrastructuur voor, uh, op straat, in straatbeeld voor uh, mensen met gehandicapten, karretjes en allerhande. Maar wat de valide ouderen betreft uh, die zitten in, in hun kroegen of in hun gemeenschapshuizen of clubhuizen of, of ook veel thuis natuurlijk het hangt een beetje af van hoeveel cash in en, en, en, en middelen je hebt uh ja want in Nederland ja. heb je natuurlijk die kroegen niet, uh, hier heb je best veel van die bruine kroegen waar bejaarde ja, mensen maar zitten, ja. zitten. Ja. maar dan niet met koffie of uh, McDonalds of zo nee dat is gewoon wel met een duwtje <laughs> nee ook veel met taartjes en gebak natuurlijk, oh, ja. de rijkere bejaarden zitten koffie en taartjes uh, tot drie uur in de namiddag uh, ja mijn ouders zijn bejaard, wat doen die? die zitten vrij veel thuis uh, die hebben ook een verenigingsleven. Mm. Maar, uh, ja. maar die hangen niet in de McDonald's. Nee, maar wat er nu wel aankomt is de eerste generatie uh, mondige bejaarden, denk ik. De, de, de vroege zestigers, de mensen die in, in 60, 20 waren, die zijn nu uh, 65. En dat is de eerste revolterende bejaardegolf, denk ik. Dus dat zijn jongens uh, in blue jeans die zich uh, wat gaan bedrinken, want dat hebben ze al 40 jaar gedaan. Dus uh, nu gaan die verder lekker de boel op te zetten. Oh, ja. en, en dat is een nieuw fenomeen, denk ik, dat er aankomt. Ik vind dat heel goed. Oude, oude hippies. Oude, hippies. Ouwe. Ik vind dat heel goed. Yeah. Ja? Ja. Jongeren, ouderen, zeg maar. Ja, nou, in Israël hebben ze een eigen politieke partij. En die strijden voor uh, een beter pensioen. Het wordt dan geleid door iemand die de pensioen niet nodig heeft. Die zelf een rijk zat. Yeah. Maar in Nederland, nou, we hebben nu de ouderenomroep. Nou, de bejaardepartijen in Nederland vallen altijd uh, uit elkaar met ruzie. maar ja, als die dat een keertje serieus zouden doen, dan uh, hebben ze ook allemaal een leuke hobby in de Tweede Kamer. Maar ja, dat, dat gaat natuurlijk ook gebeuren, want, want de groep is natuurlijk enorm aan het groeien. Dus als er binnenkort, tenminste, als er dus weer verkiezingen zouden komen, dan, uh, dan heb je een goede kans dat, dat ze natuurlijk wel een poot aan de grond krijgen. In 2007? Stok aan de grond. Maar, ja, ik bedoel, uh, de, de, de groep is enorm aan het groeien. Maar het punt is dat de leiders natuurlijk altijd afvallen na verloop van tijd. Ja, maar, maar men wordt steeds ouder natuurlijk. Hè? Dus, dus ja, tachtig jaar is niks meer. Vroeger moest de burgemeester langskomen als, die, als iemand 100 jaar werd. Tegenwoordig zou hij daar een dagtaak aan hebben. Ja. toch? Mm -hmm. dus, dus dat gaat gewoon veranderen. En maar goed ook, want dat betekent dat wij met een beetje mazzel... Uh, kijk, ik ben nou 50. Ik zou het leuk vinden als ik toch gewoon 100 jaar word. In ja, je krijgt nu te maken ja. met een... een, een, een, een noem je zo'n campagne dat 55-plussers altijd maar om blijken te vallen en hun benen breken. Ja. Dan zijn ze van de week begonnen in Nederland met die campagne en ik voelde me erg gefrustreerd. Niet dat ik 55 ben, maar het vooruitzicht dat ik over een paar jaar dus als ik omval meteen maar wat breek volgens de reclame. Ja. Ach, dat, dat dat... Dan raak dat is... ik van in een dip. Nou ja, dan, dan heb ik een opbeurend uh, nieuwtje. Oh. Er heeft uh, twee maanden geleden een uh, 60-jarige de Mount Everest bedwongen. Okay. Dus dat kan ook. Oké, okay. okay. midlife crisis. <laughs> ik bedoel, ja, hoe sta je daar zelf in? Ik bedoel, ik, uh, ja, ik, ik geloof niet zo in. Uh, ja, als je stratenmaker bent geweest of zo, echt een slijtend beroep, dat is lastig, denk ik. Als je ouder wordt. Ja, die, die worden meestal geen werkend 50. Nee, die echte de slijtende beroepen, dat, dat lijkt me niks. Die drankcentrale uh, centrale gasten die met die biertonnen lopen te sjouwen en zo, dat, uh, dat doe je niet veertig uh, jaar lang denk ik hoor. Nee, nee Maar dus nu we het toch anders. over lange tijden en oude en herinneringen hebben, nou, onze hysterische historicus Gerrit is hier niet zomaar, natuurlijk is hij weer voorbereid. Hij gaat ons nu weer een iets duiden uit de geschiedenis. En deze keer is het de beurt aan Rotterdam. Het woord aan uh, meester in de historica. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dokteranders in de letteren heet het officieel. Dokteranders met het kletteren. Hier komt hij. <laughs> Overigens, ik durfde me net niet te bemoeien over de discussie met ambtenaren. Omdat mijn vrouw ambtenaar is. Senior beleidsmedewerker. Dus ik dacht... Kom. Ja, maar, maar ik heb er wel een leuke... Die uitzondering die de regel bevestigt. Ik heb wel een leuke anekdote daar nog over, over ambtenaren in de 19e eeuw. Die hadden meestal al twee baantjes. Want die konden van hun ambtenaren bestaan... Uh, meestal niet voldoende eten kopen of kolen om het huis te verwarmen. En je had je al de discussie in het parlement dat er te veel ambtenaren waren. Ze werden te slecht betaald. Maar ze mochten geen tweede baantje hebben om uh, het gezin eigenlijk behoorlijk te voeden. En het liep al, uh, die discussie van er zijn te veel ambtenaren, is dus al zo oud. Als Koninkrijk Nederland bestaat. Ik denk dat het uh, overigens universeel is. Absoluut. Maar goed, Rotje Kenoor. Ik heb ontdekt dat Rotterdam eigenlijk pas sinds 1872 een beetje belangrijk aan het worden is. Dat gelooft natuurlijk niemand. Nee, hè? Nee, Dordrecht was vroeger veel belangrijker. Maar het, het punt is dat de, de monding van de Maas, waar Rotterdam en oorspronkelijk aan lag, die begint, begon al in de 18e eeuw te verzanden. En de vaarweg naar Rotterdam, naar de, van Rotterdam naar de Noordzee, bleek op een gegeven moment een moeizame, daglange tocht langs allerlei Zuid-Hollandse eilanden te zijn. Uh, een, iemand heeft mail gekregen, jongens. Uh, uh, allerlei oplossingen als het volgende kanaal en zo werkte niet. En toen uh, besloot men toch om een keer de kortste weg... Naar, uh, vanaf Rotterdam naar de Noordzee te graven. Dat was een idee van de waterstaatsingenieur Pieter Kaarland. En in 1866 begonnen ze te graven. Nou, 1872 was de nieuwe waterweg klaar. Uh, en dat uh, was dus nog maar 30 kilometer naar zee. In 1872 ook... ...was een spoorbrug over het Hollands Diep klaar. Uh, in 1852, dat heeft ook weer een voorgeschiedenis natuurlijk... ...in 1852 hadden Nederland en België afgesproken een spoorweg aan te leggen... ...die de beide landen met elkaar zou verbinden. Alleen ja, uh, de trein liep vanaf Antwerpen via Roosendaal naar het Hollands Diep. En die was nogal breed, dus daar moest men dan uh, ja, uitstappen in een stoombootveer naar de andere kant reizen... en dan pas konden ze verder naar Rotterdam. In 1867 was men begonnen met het aanleggen van een spoorbrug over het Hollandsdiep. En vijf jaar later, in 1872... precies in hetzelfde jaar als de Nieuwe Waterweg... was ook deze brug klaar en reed de eerste trein over de brug. In die tijd was die brug langs van Europa. Maar wat gebeurt er nu? Die twee dingen die hebben ertoe geleid dat uh, de bevolking van Rotterdam in pakweg 20 jaar tijd... verzesvoudigde Van 100.000 naar 600.000 mensen. Mm -hmm. En zo. nog geen eeuw later... was Rotterdam de grootste haven... van de wereld. Oh ja, ja. Kijk. Hoe hey. nou dat allemaal alweer. dankzij een treinverbinding... met België Ja, Ja, ja, ja. <lacht> hey, nou. nou, het is natuurlijk duidelijk... dat die het openhouden... ook van de schelden en zo... Ja, dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen... voor een haven... Om die toegang naar, naar de zee. Kijk maar, Amsterdam ging ook de soep in. Toen werd het, Noord het nieuwe Noord-Hollands kanaal gegraven. Dat ging dan uh, 50 jaar goed. En toen moesten ze het Noordzeekanaal weer graven. En wanneer is dan de, de schilder teruggeopend door uh, Holland? Dat weet ik niet. Want uh, dat heeft natuurlijk, de, dat dat heeft op, natuurlijk op. de groei van ah, Amsterdam oh, ja. kunnen bevorderen, omdat ja. uh, toegang tot Antwerpen uh, lang afgesloten geweest is door Nederland. Ja. Ik denk tot 1870. De en toen heeft een zeker meneer uh, Lambermeau, minister Lambermeau, uh, onderhandelingen gevoerd met uh, Nederland om uh, terug vrij toegang tot de uh, Antwerpse haven te... Uh, de onderhandelingen lopen nog, voor zover ik weet. Ja. Nu gaat het weer over het uitdiepen en zo. Ja. Oh, ja. Daar hebben ze ook elke zoveel jaar ruzie over, volgens mij. Die onderhandelingen lopen volgens mij al iets van 30 jaar nu of zo. Ik, maar uh, uh, jongen, ja. wat is jullie idee daar in Rotterdam over uh, oh, met de ja. nieuwe waterweg en het graven? En nou, wist je, en dat? En... wist je dat? Nou, nee, nou eigenlijk niet zo. Niet mee. Mee. Nee. Ik, weet dat, ik weet wel dat Rotterdam al heel lang bestaat, als zodanig. Uh, maar niet dat, het, uh, dat wanneer echt, uh, de, de, ze zo groot geworden zijn. Ja, het is natuurlijk heel lang een, een dorp geweest. Het lag dan wel keurig aan het water. Maar nou, uh, een dorp als nou, uh, Dordrecht waren veel belangrijker in die tijd. Ja oké, okay, maar Rotterdam had toch al veel eerder stadsrechten dan de datum die jij noemde? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dat was al veel uh, langer. Ja. Dat is, uh, Den Haag heeft officieel nog steeds moet... geen stadsrechten. Ja. Nee. nee. Ja. Wat zeg je nou? Is het nog een dorp? Officieel wel. Den Haag is officieel een dorp. Want het was natuurlijk ah. het, het, het, het buitenverblijf van de graven van Holland. Dat was het officieel. En omdat daar Want iedereen hard, heen, heen ging. Ja, in Sgravenhagen. Ja. En zijn zo, zoon net Jantje. En zijn zoon net Jantje. is graaf zijn Hagen. Dus ja. Hey Mario, jij uh, had ook nog iets gevonden over de oorzaak van al het kwaad... en dat schijnt in Venezuela te liggen. Vertel ons eens. Ja, dus. ja, nou dat is heel bizar. Wat nou Al-Qaeda? Wat nou Iran? Venezuela is de as van het kwaad. Een invasie is aanstaande. Even wat keiharde cijfers. Oorloghitser Chavez is bezig zijn reservistenleger uit te breiden... van 150.000 naar 2 miljoen. Meneer heeft onlangs 100.000 AK-47 machinegeweren besteld in Rusland. En wil van Spanje patrouilleboten en militaire transportvliegtuigen kopen. Hij heeft kennelijk druginkomens nu. Daar staat tegenover, daar staan tegenover zo'n duizend Nederlandse mariniers. Die op de Antillen een pornofragat tot hun beschikking hebben en een ondersteuningsschip. <totstuken> Daarnaast liggen er 12 supersnelle speedboten, zogenaamde RIPs, en drie patrouilleschepen klaar. En hebben we aan luchtondersteuning twee fokker, 60 patrouillevliegtuigen en twee helikopters. Ja. Met andere woorden, dus wij liggen daar met twee keer niks. En, men, en hij kijkt al met een scheel oog naar uh, de Antilles. Die, die vliegenpoepjes die daar in het water liggen. En uh, als hij zou willen, dan zijn we ongetwijfeld ineens de Antillen kwijt. Het zal denk ik niet gebeuren, maar het geeft een beetje te denken... dat hij toch ineens zo enorm aan het uitbreiden is. Ja, maar welke, welke krant lees jij? Want in mijn krant staat dat het leger van Venezuela bestaat... uit anderhalve man in de paardenkop. Ja, ik, hij is aan het uitbreiden. Het zijn reservistenleger. Het en, is het wistelen, mogen, en, het, en het mogen duidelijk zijn, dus, dus Amerika en, Ve en Venezuela zijn niet echt de grootste vrienden de laatste tijd. En je hebt het verschijnsel natuurlijk dat uh, Chavez probeert de, die, uh, die handelsovereenkomst uh, tussen Zuid-Amerika en Amerika een beetje te torpederen. Ja, ja. Dus het, begint, het begint een beetje te broeien daar en dit zijn de eerste tekenen, het lijkt mij, toch? Het bezetten van Bonaire? Nou, dat zou... Ik, ik, ik, de brainstorm daarover, dat lijkt me toch wel heel bizar. Want kijk, ja, de Volkenlands waren ook ineens in, ingenomen door, door, door. Ja, maar. Door het ja, de, ja, dat ja, ging ja, net zozeer ja. om binnenlandse aangelegenheden. Dat die militairen gewoon even naar hun eigen volk wilden laten zien. Van uh, nobody fucks water. Oké, okay, ja, nou ja, oké. Okay. Maar uh, ja, die Chavez is natuurlijk een uh, buitengewoon onbetrouwbaar type. Of hoe denken wij daarover? Uh, waarom noem je die Batu on onbetrouwbaar? Nou, omdat hij uh, ontstellend megalomaan is en alleen maar op macht is bewust en zeker niet het beste voor is met het land. Nou, ik denk niet dat alle Venezolanen dat met jou eens zijn. Nee. Ja, en, en dus zijn, zijn opponent Amerika, daar ligt dat totaal anders. Wat zeg jij? Je, je... Nou ja, ik bedoel, ik, ja, ik weet niet of dat een populist en een machtsverlusteling is. Uh, ik weet er niet zoveel van, die man. Ik weet alleen dat hij uh, erg gesteund wordt door een, een brede laag van de bevolking. Ik denk zelfs de middenklasse. En uh, middenklasse heeft zelden de gewoonte om uh, extremisten te steunen. Ik dacht dus, dat het uh, alleen de onderklasse was, maar... Uh. Nee, je bedoelt Bolivia, met die uh, indianen aan het... Uh... Ja, daar ook. Hij is een duplicaat van, uh, oh, van Chavez een beetje. Ja, dat vind ik niet. Ja, die, ik weet zijn naam niet, maar die altijd in zijn trui rond. Ja, in die trui, zelfgebruikt. Ja. Zelf gebruikt. Ja. Lama-trui. Ja, dat is echt een... Uh, ja, ja, ja de, de heel uh, Zuid-Amerika is kennelijk... Uh, maar hier klinkt het net alsof hij ineens een uh, berg kook heeft verkocht... en dat hij nu al dat <lacht> geld heeft. En we wachten ja. even... Um, Denk je te kopen. <lacht> uh, vergeet niet dat Venezuela een uh, olieproducent is. En de uh, ja. olieprijzen zijn hoog nu. Razend hoog, dus die hebben gewoon geld. Net zoals Bolivie, eh, sorry, Colombia. Colombia en Venezuela die, die drijven op de oliedollars op dit ogenblik. En die zijn heel erg uh, koopkrachtig. En blijkbaar kopen ze ook wapens. Uh, of ze dan naar uh, Bonaire of hoe heet die? Aruba, Brazil. Ik kijken. Aruba. Um, denk dat, dan, dat die man wel een beetje gek moet zijn. Want dan haalt hij zich gewoon een hele hoop uh, ellende over uh, zijn hoofd. Ja, want ja, die Nathalie... Uh, ah, het, is het is leuk om te brainstormen. Ja, het is wel grappig. Trouwens, die man die dat hier aankondigt, die heet Zolt Zabo. Hongaar. Is, is, dat, niet, is dat niet een nee, beetje Hongaars? Dat is heel erg Hongaars. Ja, dat is het. Ja, ja. Dan zou ik dat hele bericht niet vertrouwen. <laughs> die, <laughs> die schrijven alles. <laughs> ja, om maar geld te verdienen. Ja. Hey, dan hebben we nog een interessant bericht. Dat is, uh, is zo'n beetje tot slot, denk ik. Uh, dus wat, uh, hoe zit het trouwens even tussendoor? Fouca, die is net in uh, Thailand geweest. Ja, ja, daar hebben we weer 2,5 maand uh, heerlijk relaxed op de berg doorgebracht. Maar Ter daar is nu ook een... Uh, uh, Wauw. En uh, hoe is het dan weer om terug te zijn hier? Uh, nou, ik zit nog steeds in de acclimatisatieronde... Ik ben uh, twee weken geleden teruggekomen en uh, heb nog steeds moeite om uh, de draad weer op te pikken hier in het uh, westen. Maar uh, um, kan wat zeggen je eigenlijk ik? Dat ik denk dat jij vrij relaxed bent in, uh, in uh, bloed en ziel. Ja zeker. En uh, wel, dat willen we ook zo houden, ook de toekomst. Was dit vakantie? Uh, nou, meer op werkbezoek. Oh. Ik ben begonnen met het bouwen van het woonhuis. En voor de rest hebben we de wegen, weer extra wegen aangelegd. En heel veel aan beplanting gedaan in het tropische regenwoud. Wat ben je daar voor plan eigenlijk? De bedoeling is om daar ooit een keer voor langere periode te gaan vertoeven. Ze hebben daar ook gevangenissen nodig, hè? Want er zitten twaalf man in een cel daar natuurlijk. Met jou uh, echt. In gevangenissen, nou... Met jouw ervaring hebben ze het dan nog? In het tropische regenwoud zitten we niet zo 1, 2, 3 op gevangenissen te wachten. Alhoewel ze daar best wel gebouwd kunnen worden. Voor de mensen is het denk ik ook wel aangenaam om daar dan hun tijd door te brengen. <lacht> ja, ja, en dat echt... kan stukken goedkoper dan in Nederland. Dus ik zou eens een keer een deal met de overheid moeten maken. Ja, <lacht> dan heb je helemaal geen ramen nodig. Alleen een soort kooi-constructie of zo. Kooi-constructie. Ja, hoe heet die film ook alweer? De Deerhunter. De, de Hanoi Hotel. Die, uh... ja, de Hanoi Hilton, dat was het ook alweer. Oh ja, ja Hanoi Hilton. Ja, dat uh, hoort hij gevangen in staat. Maar heb je niks gemerkt van die... Uh, daar is ook politieke beroering, he? Met een uh, corrupte... Uh, die takzin, uh, premier... En uh, dat is ook allemaal niet in de haak. Heb je daar niks van gemerkt, daar? Uh, toen ik in Thailand zat uh, heb ik het gemerkt aan de koersen die nogal heen en weer vlogen. Dus voor 1 euro was het soms 47 baht en een dag later uh, was het 39 baht. Dat had alles te maken met, uh, ja, met de politieke onderlusten die daar uh, waar ontstaan. Het is dus zo dat Taksin Sinawatra voor de Thais uh, een belastingssysteem heeft uh, bedacht... Uh, dat elke Thai belasting moet betalen... En uh, volgens uh, bepaalde mensen heb ik horen vertellen dat hij zich daar dus zelf niet aan heeft gehouden aan het uh, betalen van belastingen. Dus hij heeft bepaalde wetten verzonden, maar zichzelf daar niet aan gehouden. En daar heeft uh, de oppositie hem een uh, beetje op afgerekend. Oh. Tja, ja, ja. Macht corrompeert, ja, hè? Tuurlijk, macht corrompeert. blijft en, altijd. Ja. Nee, dus hier nee, ah, okay. een, nou, tot slot nog een, uh, dit is zeker een eindig uh, onderwerp, want het heeft met het einde te maken. Het komt een beetje uit Zuid-Afrika. Ja, De GSM's gaan steeds vaker mee het graf in. In het dagelijks <lacht> leven, maar nu zelfs <lacht> ook na de dood, is de GSM een onmisbaar voorwerp. Steeds meer mensen nemen als laatste wens hun GSM mee naar beneden. Dit constateert men in Engeland en die vertellen dat dit een beetje uit Zuid-Afrika is overgewaaid vanwege de zwarte magie. Ja, want je bent, soms zijn mensen niet echt dood als ze begraven worden. Nou, dus geef hem dan dat ding maar mee. Hè. Kan die daar dan nog ah, bellen? Ja. ja, zodat ze konden bellen als ze misschien wakker werden. Dus nu begon maar, het in een andere... Maar ook voor de nabestaanden. Je gaat gewoon naar het graf van je opa... en je wil nog kijken of die er nog is. Dan bel je hem gewoon. Als je dan een heel zachtjes een piepje uit de grond hoort komen... dan weet je dat die er nog is. Ja, zijn we nu, hebben we de Egyptenaren nu ingehaald. En de Etrusken, dat we al onze wereldse pda's... en straks onze laptops... Nou ja, laptops. Je, nou ja ik, ik weet wel dat in Azië als mensen begraven worden... je hebt heel veel winkeltjes waar je, van, waar je dingen kan kopen... van plastic die je aan de doden meegeeft. En in zo'n pakketje... Uh, typisch boeddhistisch is dat, zit ook vaak zo'n plastic. Plastic, uh, dus uh, Maar ook een gsm van plastic GSM, en geld. Plas, en, uh, ja, geld. Dat, uh, ja, dat gaat daar dan gewoon mee. Het graf in, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Maar waar gaat deze ontwikkeling heen? Daar zouden we over moeten denken, want uh, het begint met een gsm. En het eindigt uh, met 26.000 uh, gebakken klei-krijgers uh, in een uh, grafheuvel in China. Dat is ook krijgt, een bijgave van een uh, dode keizer. dus... Ja, maar ja, je krijgt dan misschien wel, hoe zeg je dat, van die uh, gothic teenagers, die, die s'nachts schwapend met de spit gaan op jacht gaan voor hun iPod. <lacht> Ja, dat is toch wat een verkeerde ontwikkeling dan. Alles ja, weer terug naar de middeleeuwen, toch? Ik vind dat een demonisering van de gothics. <laughs> nu, nee, mij lijkt het toch vooral op een soort van angst voor, eh, voor het eindigen. Eh. Want al die andere dingen die vroeger en nu soms meegegeven worden... zijn een soort van ofwel eh, ja, giften, ofwel schenkingen, of, of offergaven... ofwel voorwerpen voor het hiernaam haals. Maar dit is eigenlijk een voorwerp om terug naar het hier te komen. Het is een soort van moeite met afscheid nemen. Mij lijkt het toch iets heel anders. dat ja, is angst. De angst voor ja, heel westers, denk ik. Wij willen de dood negeren en ik lees dat er in Amerika mensen in de crematiekamer terechtkomen met een gsm in hun zak. Ja, dat moet je al heel fanatiek zijn om te denken dat je dat overleeft. Dus ik denk dat het ja maar dat protestacties tegen de dood die ja, afschaffen ja, die handel, ja, ja. toch? Ja. Ja, ja, ja, ja. Als we allemaal 120 willen worden, dan, uh, ja, wat hebben we dan een ingeplant uh, mobiele telecomunicatiescentrale, achter ons oren. Dus uh, dan hoeft het niet ja. meer verstopt te worden. Je hebt het gewoon bij, ingeplant. Gewoon een breedband in je case. <laughs> Nou Ja, je kan ook stoppen. Ja, je ook stop je kunt in een van die vullingen uh, een chip laten implanteren die automatisch overgaat. Ah ja, en misschien nou, een webcam dan? ook in de kist dat de familie kan inloggen zodat de veerkunst niet wegrotten. <lacht> <Ja>. Is van. <lacht> nou, nou, nou, ja. Ik, nou. ik denk dat <lacht> als het er al <lacht> niet is, dan <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> moeten we. Nou oh, ja, <lacht> als dit een café is, hadden we hier, het het hier eigenlijk een biertje op moeten nemen. Ja, die necrophilia. Café Necrofilia. Café Necrofilia, ja. doe mij nog maar een duwel. Nou, laten we nog even een, een, een, een vragenronde voegen. Wat zou jij de mensheid nog mee willen geven uh, in deze, de, deze dagen? Nou, ja, de mensheid. Ja, gewoon uh, take it easy, take it easy. En mensen moeten zich niet gek laten maken. En, uh, ja, ze moeten meer het geluk bij zichzelf uh, zoeken, denk ik. En uh, niet al te veel zorgen maken in het leven. En je zeker niet gek laten maken door de politiek. Hmm. Paar gesproken. Mooi, mooi, mooi. Jos, uh, Ik ben geen filosoof, dus ik uh, matig met ambitie niet aan om andere mensen een te kunnen geven. Ik weet soms voor zelf geen raad, dus uh, <lacht> ik hou het daar dan ook maar bij. Ik denk dat ik dit uh, een mooie gedachte vind, ja. <lacht> ja. Nee, dan ben ik het al... Uh, gsm heb ik net opgeladen, dus ik uh, kan de dag weer door. <lacht> dus, oh, nou gelukkig. En wat is jouw uh, gedachte voor de week uh, als afscheid, Gerrit? Dat ik uh, regelmatig aan denk dat ik mijn gsm moet opladen. <lacht> <lacht> dat die ja, altijd vol is. Dat is namelijk je kaartje terug. <lacht> huh? Goed, Mario wel. moet nog. Meer ja, vast iets En dan als Mario tot slot. Nee, Isan ja, zelf nog. Nee, Isan moet ook nog iets zeggen maar ja. over dat gsm steeds vaker mee het grafen. Dat ga ik gewoon doen. Ik bedoel, dat moeten we met z'n allen doen. We nemen allemaal onze gsm mee het graven en uiteindelijk worden we na eh, 400.000 jaar opgegraven <lacht> door een ander ras. Het kan ook wel een <lacht> beetje maken met wat <lacht> zij daar in godsnaam van gaan vinden. Ja, ja. Heb je het? Dus, dus daar roepen ze, dagelijks. ze hadden een doodskiste van hetzelfde moeten maken als die trabantse. Ja, dus oké. Okay. Ik denk van ja. zoiets, ja. En ja. iets van, wat zijn jouw gedachten? Nou, mijn gedachte is dat ik liever mijn palm meeneem. Een <laughs> palmpje. Ja, want dan heb ik daar ook bluetooth. Dus als er toevallig iemand boven rondloopt met een bluetooth, dan kan ik hem eh, hacken, weet je wel. Ik denk bepaalde maar een flesje bier, maar goed. Ja, je denkt toch aan een biertje, ja. Nou, oké okay, luisteraars, dit was hem alweer, uh, café nummer 06. Uh, en uh, u heeft weer kunnen genieten van een interessant gesprek bij ons. Hadden we vandaag onze hysterische historicus uh, Gerrit Dokterlanders Band, weet je wel. De band is nu stilgezet, hè. En uh, natuurlijk Jos Sommers in Rotterdam bedanken we Foukenslouis, maar uh, dat waren onze stamgasten. Dit was het café en nu over naar de Happy View die iets met een telefoon hebben te stellen. Yes. Hé, hey, neem die telefoon eens op! Hallo? Hé, hey, luister goed. Neem de telefoon niet op, man. Heb je dat? Zelfs als ik het ben, je neemt dus gewoon de telefoon niet op. En ik denk dat we worden afgeluisterd. Dus blijf van die telefoon af, hè? Oké? Okay. Oké? Okay. Hallo. Hallo? Wat doe je nou stommeling! Leo, ben jij dat? Waar ben jij ekel? Nee joh, ik ben Thijs man. Ik... Hey Leo, waar blijf je nou? Ja, ik, ik ben van buiten. Heb je, je buiten de doop bij je? Hou toch je muil over doop, man. Ja, je moet wel opschieten hoor, want iedereen denkt dat je er van door bent met de poen. Houd je bek nou hoor. Waar ben je? Ja, ik sta hier buiten. Ben je het adres weer vergeten? Ja, natuurlijk ben ik die niet. Vergeten. Luister, schrijf het dan op. Kruiskade 24 trio. Oh, oh ja, een hand, oh. uh, pauwse is daar voor de deur. Je kan het niet missen. Luister, Eikel, we worden afgehaald. Hey, uh, heb je ook de pillen? No, hallo. Man, oh. Hey, ik moet gaan dan, want er is een een refres op de deur te bonken. Een of zo. Hé, hey, ik moet er vandoor. Ja, ja. Kom, hier! met uw handen omhoog. Een interculturele podcast over al het zien, Vlamingen en Nederlanders van elkaar scheidt en bent. Zo luisteraars, dat was het alweer uh, toch weer bijna, nou 58 minuten, bijna weer een uur bezig. We hebben eigenlijk nog zoveel meer te vertellen, maar ja, dat zal wel voor een volgende aflevering moeten zijn. Uh, we zijn er een week tussenuit geweest, dat heeft u misschien gemerkt en ook deze aflevering is een beetje laat, maar we proberen dit allemaal er tussendoor te doen en uh, tussendoor zijn onze andere bezigheden en die zijn nou eenmaal niet 9 to 5, dus dat kan soms nog een beetje chaotisch worden. In geval, we doen dit met veel plezier en we gaan ook zeker door. Uh, u krijgt eind deze week wederom een nieuwe aflevering te horen. Namens Mario en uh, onze hystericus uh, Gerrit en dan de gasten Jos en Voeker neem ik afscheid van u. Uh, het zit erop voor deze uitzending. Uh, wij hopen dat u blijft surfen en podcasten en uh, dit kan op soundwithvision.com slash arl. We zien ook graag uw reacties tegemoet en ook dank aan de heer Stoffels die ons Trouw blijft steunen met zijn e-mails en zijn commentaren en ga ze door. Brought to you by Sound with Vision. We know podcasting.